Om de eurocrisis te bestrijden willen het IMF en een aantal EU-landen... een verdubbeling van de huidige 750 miljard euro. Merkel waarschuwde dat er niet te veel van Duitsland gevraagd kan worden. Op het Tahrirplein in Cairo hebben de honderdduizenden mensen... de eerste verjaardag van de revolutie gevierd. Een jaar geleden begonnen de protesten die leidden tot de val van president Mubarak...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 Politicoloog en planoloog Maarten Haaier. Hoogleraar, beleid en bestuur aan de Universiteit van Amsterdam. En directeur van het planbureau van de leefomgeving. Dat is een hele goede vraag. Het zal een beperkt setje zijn, ben ik wel. Ik vind dat al mooi als je de 1 herkent. Nou, gaan we een testje doen. Ik heb hier een lijstje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Door elkaar heen. Ja, de de gutte hoorde ik zeker. <laughs> Dat is de <laughs> laatste. De rest is ook met een G. De grote pijlstormvogel zat erbij. De grote vliegenvanger. De Jij ja, had ze allemaal wel. De Groene de specht. Top. Groenling. Nou, gaan we zo door. Ja, want uh, morgen hebben jullie een symposium. Daarom ben je hier waarop jullie... Je natuurbeleid tot 2040 maar liefst presenteren. Onder de naam Natuurverkenning 2010-2040. visies op ontwikkeling van natuur en landschap. Zo weten jullie rapport. En dat gaan jullie aanbieden aan staatssecretaris Henk Bleker. Wat gaat hij daarmee doen, denk je? Glimlach het in ontvangst nemen en achter zijn rug om in de prullenbak gooien? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat het uh, heel positief zal worden ontvangen. En uh, Dit is een... Uh... Studie die wij maken, juist ook op, gericht op de lange termijn. Dus die is niet uh, alleen aan de staatssecretaris gericht. maar ook aan allerlei uh, mensen in de samenleving. Het is heel gek eigenlijk, natuurlijk was het helemaal niet uh, en vogue de laatste tijd. maar opeens is iedereen ermee bezig. Ik zag zelfs afgelopen maandag dat fractievoorzitters van grote partijen zich erover uitspraken. Nou, ik geloof dat dat een unicum is. Ja, dat is heel lang niet gebeurd inderdaad. Ik, ik snap wat je bedoelt. Jullie kijken echt een enorme boog vooruit. maar die begint toch ergens nu, zelfs 2010, dus ietsje voor hier. En het gaat naar deze staatssecretaris. Dus die zal toch moeten beginnen dat serieus te bekijken en daar iets mee te gaan doen. Ja, nou het is ook echt onze hoop dat deze studie uh, aanleiding is om over die ja, langere termijn van de natuur te, te denken. Want op dit moment hebben we het vooral over uh, die bezuinigingsopgave. Iedereen ligt in de loopgave. Mm -hmm. Terwijl, uh, ja, natuur die, uh, die gaat natuurlijk heel traag. We zijn in Nederland wel... Uh, Moeder, we maken natuur. En daar zijn we twintig jaar mee bezig, maar eigenlijk is dat natuurlijk heel erg kort. Um, en overigens met heel groot succes. Ja, die, die, die kleine dingen die we gedaan hebben zijn natuurlijk enorm zichtbaar. Oostvaardersplassen, de Gelderse Poort, noem het allemaal maar op. Maar even naar bleken, want dat is toch degene die nu het beleid moet gaan doen. Hoe, hoe vinden jullie dat hij het doet tot nu toe? Nou... Onze rol is om te kijken wat de, wat de consequenties zijn van beleid. Hè, dat politiek daar goede besluiten over kan nemen. Mm -hmm. En ja, ze zijn. Een natuurbeleid is geconfronteerd met een enorme bezuiniging. die veel groter is dan andere sectoren. En wij rekenen dan uit of je dan je internationale verplichtingen na kan komen. En, Um, ja, daar kunnen we geen goed nieuws over vertellen. Dat, dat die, uh, die internationale verplichtingen, die ga je niet nakomen met uh, deze bezuiniging. Bij de, be, be de hetwiegepolder is België alweer in alle staten. dus net een ander portefeuilletje. Maar dan, dan zouden er toch alarmbellen af moeten gaan nu? We doen het gewoon niet, niet wettelijk goed. Nou, ik denk dat die alarmbellen op zich wel te horen zijn. Hè? Dus daar... Um, ja, we doen het niet goed. In, nee, ik denk dat het, dat het gewoon heel erg ingrijpend is als je zoveel uh, terughaalt. Maar ik denk dat het ook een beetje mee te maken heeft... zit het wel tussen de oren bij mensen, die natuur? Leeft dat eigenlijk wel echt? En uh, ja, zo'n studie als deze, Dus is toch hartstikke leuk om, om een keertje weer mee te maken... hoe zo'n zo product tot stand komt. Mm -hmm. Wij hebben in Nederland bijvoorbeeld een derde van alle duinen in Europa... Ja, dat is we, hebben, veel, hoor. we hebben in Nederland met dat waddengebied en onze zuidwestelijke delta... dat is een, een soort milieu wat, wat nergens anders is. Ik laat ook plaatjes zien over trekvogels die echt in Nederland een uh, steppingstone hebben... zonder welke die trekken echt uh, gehinderd zou, mm -hmm. zou zijn. Dat zijn allerlei dingen waar Nederland, klein als het is, toch een hele uh, majeure rol speelt. En uh, ja, zulke dingen moet je af en toe ook weer over het voetlicht brengen. En, en dat zit ook in deze studie. Maar dat... Voor de, voor de gewone consument zoals ik een ben. Maar de staatssecretaris zou dat allemaal al lang moeten weten. Weet dat denk ik ook. Maar Mogen jullie vanuit het planbureau openlijk kritiek leveren op zijn beleid? Want hij betaalt jullie eigenlijk natuurlijk. Nou ja, wij zijn er in principe voor kabinet en kamer. En onze rol moet echt een onafhankelijke zijn. Want ja, wij maken evaluaties waar de Kamer bijvoorbeeld iets mee moet kunnen doen. Want die mm -hmm. willen weten, ja, zegt de regering wel dat ze het halen. Maar halen ze het ook? Nou, dan gebruiken ze vaak onze studies. Dus wij hebben daar volledige onafhankelijkheid. Dus in die zin kunnen wij, als wij dat goed doorrekenen... zeker eh, eh, kritiek uiten op, eh, op beleid. Ja, daar ben ik toch nog even weer terug dan, naar, naar morgen. En dat is een belangrijke dag... Weliswaar tot aan 2040, maar morgen begint dat. En, en de staatssecretaris krijgt een hoop kritiek op dit moment. Hè? Dat hij eh, af en toe echt totaal niet goed geïnformeerd is. Dan roept hij het gaat goed met de grutto. Maar dan heeft hij dat van zijn buurman. Waar er zoveel leuke gruttotjes in het weiland zitten. Terwijl ik sta in Albert te kijken hoe ze afgemaaid worden. Eh, eh, andere dingen van, van de ecologische hoofdstructuur bijna klaar. Net niet afgemaakt. Daar stapt hij zo overheen. Hij, hij draait een beetje alle, alle, met alle winden mee hoor ik dan. Dat moet voor jullie heel moeilijk zijn. Nou kijk, dat, daar hebben wij nou weer typisch geen rol. Uh, maar ik denk dat dit een, een cadeautje is aan de staatssecretaris. Uh, want hier laten we zien dat je eigenlijk op hele andere manieren... over de natuur kan denken. En over landschappen, want vergeet dat niet. Ik denk dat als je gewone burgers vraagt van waar hou je van... wat vind je waardevol, dan zijn dat vaak landschappen. En vaak overigens ook landschappen heel dichtbij... Of het landje waar mensen hun hond uitlaten en waar ze, waar ze echt aan hechten. Dus natuur is vaak ook best abstract. Dat, daar mag je vaak niet in. Hè? Dus dat idee dat we dat allemaal wel weten, hoe mooi die Oostvaardersplas is, ik denk dat de meeste mensen dat niet weten. En als ze het weten, misschien door Nederland van boven, wat natuurlijk een uh, fantastisch aantal shots had van die... Dat was een goede zet, hè? Ja. ja, nee, dat is... Dat, ik vind het een goede zet, maar ook wel weer een gemiste kans. Want uh, dan heb je een fantastische plaatjes en dan denk ik, waarom hebben we daar nou geen goede commentaarstem boven? Die gewoon een beetje inderdaad vertelt wat, wat we weten van hoe we dat land inrichten. Ja. Dat ontbrak. Dus dat vond ik wel weer een gemiste de kans. Maar die beelden die zijn onvervangbaar. Het is natuurlijk geweldig dat we daar tussen twee steden... Die we, steden die we eerst zelf hebben bedacht... die liggen gewoon aan, op de bodem van de zee... hebben we daar nu ook gewoon een Serengeti voor onszelf gemaakt. Ja. Dus ja, die, die, die, kon je niet in mag. In een Serengeti kan je een ge ge georganiseerde tour doorheen uh, maken. Ja. En die Oostvaardersplassen, daar staan we tegen de hek aan te kijken. Ja, maar daar durf ik nog wel uh, op in te zetten... dat wij dat nog wel zullen zien uh, veranderen. Ja, mensen, die, die burgers van, van Nederland, die zijn natuurlijk steeds mondiger aan het worden. En op een gegeven moment zeggen ze ook: ja, kunnen, waarom, waarom is dat eigenlijk zo? Dat, dat wordt niet meer zo geaccepteerd. En dat is ook een soort sentiment in de samenleving waar uh, natuurlijk ook uh, Henk Bleker voor spreekt. Die ja. zegt eigenlijk: van ja, die natuur, is, uh, zit hier niet ook landbouwers in de weg, hè? Of, agrariërs? En, en ja, in zekere zin, als je, als je naar de regio kijkt, kun je daar ook wel wat bij voorstellen. Ik heb een uh, studie gedaan in de jaren negentig, ook over Gaasteland. Waar, waar ook die natuurontwikkeling plaats moest vinden. Nou, dat is ook door Geert Mak bijvoorbeeld uitgebreid beschreven. Ja, die boeren die zeggen, van, ja, wat krijgen we nou? We hebben twee generaties lang gewerkt om het allemaal fantastisch in cultuur te brengen, en nou gaan we er een moeras van maken. We, dacht het niet. Hè? Dus dat sen sentiment oh ja. moet je, denk ik, veel serieuzer mm -hmm. nemen. En uh, dus wat dat betreft, um, ja, zo'n hek eromheen, dat is goed voor, voor het ecosysteem. En ook Noodzakelijk, maar de, de bereikbaarheid en, uh, en beleefbaarheid van zoiets als de Oostvaardersplassen... Ja, dat is echt een gemiste kans op dit moment. Ja, ik was dit jaar voor het eerst in mijn leven in Zuid-Afrika. Daar dan stap je eigenlijk dat soort gebieden in. Hè? Die, die natuurparken die daar zijn, dat is ook teruggewonnen boerenland. Waar weer wat olifanten in gezet zijn en een giraf. En dan denk je ook wat, dat je in, in de meest schitterende originele natuur mm -hmm. rondrijdt. het is helemaal niet zo. Dus in zoverre kan ik me goed voorstellen dat het, als, het, als het in balans is... die Oostvaardersplassen gewoon open kunnen. Ja, nou gewoon op open... Ja, bezoek. nee, dat, dat denk ik niet. Hè. Je, je, de natuur is ook best kwetsbaar, maar je kan. En daar kunnen we zo ongelooflijk veel leren van, van wat er in andere landen gebeurt. Dus daar is sowieso het land vaak veel toegankelijker. Mm -hmm. En um, we hebben ook iets, we weten over uh, hoe het gaat met consumptie. Hè? Mensen vinden vaak iets heel erg waardevol als ze maar weinig toegang toe hebben. Dus als je zeg maar oh, Wilderness permit zou hebben, hè, ja. waar, waarmee je erin mag... dat is nou weer typische manier om mensen enorm opgewonden erover te krijgen. Dus in uh, Yosemite bijvoorbeeld, een Wilderness permit... nou, dat moet je wel een jaar van tevoren aanvragen. Dan mag je die trail lopen. Ja. Eigenlijk is dat gewoon een paaltjeswandeling op de Hoge Veluwe. Iets spectaculairder dan ja. qua natuur. Maar qua opzet is het hetzelfde. En iedereen wil dat doen. Nou, dat, dat, ja, dat, daar kunnen we in Nederland ook nog wel wat van leren. Op espadriërs doen ze ook, hè? Ze, nou, ik, ja, ze nou, hebben hele slechte wandelschoenen soms. Dus. Nou, niet voor 70, niet voor denk ik. Je zei net van de, dat rapport, dat is eigenlijk een cadeautje voor de staatssecretaris morgen. Jullie kijken van, van 2010 naar 2040. Kunnen kun we wat ruime kaders schetsen? Hoe, hoe is het gesteld met, het, met de natuur- en, en landschapsontwikkeling in Nederland? Hoe is dat ooit begonnen? Ja, nou ja Nederland heeft een traditie om alles functioneel te benaderen. Alles wat wij natuurlijk hebben gemaakt en waar we van zijn gaan houden... dat heeft de oorsprong in iets willen van de natuur. Uh, dat gaat van het noordelijk gebied van Groningen... wat successievelijk op de zee is veroverd... tot en met de Beemster waar we natuurlijk met, met wiskundige berekeningen... landschapstechnieken uh, aan de, in de weer zijn gegaan. Maar wat nu een spectaculair, uh, spectaculaire plek is. Dus alles in Nederland is eigenlijk functioneel bedacht. Voor, om een reden. En uh, ons wijde landschap waar, uh, waar, de, waar de koeien af en toe staan, dat is natuurlijk vrijwel niet meer het geval. Waar mensen heel erg van houden is natuurlijk ook gewoon natuur voor de boer. Nou, dat is ik, een beetje dat VVD-standpunt van een, een koe in een, la, in een wei is ook natuur. Ik denk dat als mensen zelf praten over het Nederlandse landschap, dat ze daar vaak aan zullen refereren. Aan die koe in het landschap. Ja. En, uh, maar die traditie van het iedere keer weer die natuur of die omgeving naar de hand zetten... die heeft op een gegeven moment daar ook toe geleid dat we dus weer natuur zijn gaan maken. En ja, dat, dat vind ik een geweldig succesverhaal. We hebben dat bedacht in uh, midden jaren tachtig. Eigenlijk uit, uit uh, de ontdekking dat allerlei belangrijke soorten... maar met name de otter die uh, het loodje had gelegd. Ja. Die had aan de ene kant het loodje gelegd omdat er te weinig uh, gebied was voor die otters, maar natuurlijk ook gewoon omdat hij uh, zo stom was om voortdurend weg over te steken en er was gewoon steeds meer verkeer. Dus uit dat idee hebben we dat idee, grote netwerk voor natuur uh, aangelegd. En, en daar lopen we aardig voorop. We hebben dat uitgebreid uh, naar Europa, ook geëxporteerd. Want in Europa moeten we dat nu allemaal doen. Hè? Dat is een Nederlands idee. En um, dat was toch wel van het idee, dat kunnen we ook het is gelukt. Mm -hmm. Het is gewoon gelukt. Al die soorten komen terug. Dat, voor een ecoloog is het natuurlijk toch een droom. Dat je hebt mogen tekenen aan een nieuwe natuur. En als dat allemaal lukt. Ja, en dat voor je de begrijp... gebruiker ook hoor. Als je, ja. als je er eens ja. een keer bent en je ziet echt iets. Ja. Ik vind het echt geweldig. Ja. Nou ja, en, en in, ik vind het interessant om naar de toekomst te kijken. Dan denk ik, ja, wat willen we dan eigenlijk in de toekomst doen? Ja. Kunnen we dit land weer zo'n uh, golf geven? Van weer nieuwe dingen eraan toevoegen? En... Uh, ja, daar vind ik eigenlijk dat als het over de omgeving gaat... dat de discussie heel arm is in Nederland. Hoe bedoel je dat? Nou, we hebben wel eens beleidsnoten gehad als uh, mooi Nederland... van vorige keer, net of snelwegpanoramas en uh, dat soort dingen. En Hier en die... daar nog een stukje niet bebouwd, kon je nog even koekeloeren zo. Ja, maar dat is allemaal heel esthetisch en, en heel oppervlakkig. En uh, we hebben een geweldige traditie van nadenken... over inrichting van het land op een mooie manier. En die traditie die ten eerste ja die zou beter bekend moeten zijn ik weet, als je rijdt over de A12 dat is niet altijd een genoegen ze, uh, kan ik uh, ze vertellen ik moet mm -hmm. dat helaas heel erg vaak doen ik ook dus maar er zitten sommige stukken in daar moet je naar nou kijken naar die omgeving van de snelweg daar ligt die heel mooi gewoon in het landschap die daar ligt de curve in de weg daar hebben ze dus over infrastructuur nagedacht als als landschapselement nou, dat soort tradities als rijkswaterstaat daar echt op doorbouwt, dat is goud waard. Als we uh, gaan werken aan het Delta-programma, dat, dat worden grote ingrepen, dat, dat gaat niet zo snel, maar we willen natuurlijk wel graag dat waterveiligheid geregeld wordt. De ruimte voor de rivier en al die plannen bedoel je? Ja, maar je ziet nu ook, uh, we kijken naar de versterking van de zwakke plekken aan de kust, mm -hmm. uh, in, die, in die zuidwestelijke delta liggen, Kilometers en kilometers dijken waar wat mee moet of iets anders aan moet worden uh, gedaan. En daar, daar liggen ook allerlei kansen om A, mooie infrastructuur aan te leggen. Ik vind zelfs zo'n zo Oosterschelde dan weergeloos. He, weergeloos. Uh, ja, vind maar ik, je, eigenlijk stiekem zelf ook heel mooi hoor. Maar het is ook omdat je dan met de natuur helemaal niks aan het doen, maar alleen maar laat zien waar je als klein landje toe in staat bent. Ja, maar met die natuur doen we dat ook. Maar mm -hmm. dat, dat is dan toch een beetje beperkt. Bekend alleen bij, bij mensen die, die erin zitten in het circuit. Dus, nou, we hebben in Nederland bijvoorbeeld uh, Eiburg ontwikkeld hè, bij Amsterdam. Ja. Dat ligt op een plek waar dat eigenlijk van Europa niet mocht. Want ja dat was een ecologisch belangrijk gebied. Vol ironie. Maar <laughs> daar hebben we dus uh, toestemming gekregen om dat wel te doen. Door een natuurcompensatieproject wat daar ten, ten orde ligt. En dat is weer helemaal gelukt. Dus de, de kennis over hoe je natuur aan, uh, maakt. En ja. hoe je soorten aantrekt. Ja, dat beheersen we tot in de finesse. En het gaan ze nu uh, boos de radio uitzetten, denk ik. Voor je dat dorpje wat er tegenover ligt? Waarom zouden ze daar boos de radio uitzetten? Nou, die kijken nu op dat vreselijke Eiburg, vinden zij. Dus, uh, ja. Dus, dus altijd, we zijn in zo'n klein ja, land. Dus altijd als je iets groots doet, gaat er ook weer iets weg. Ja, maar zou niet toch overwegend mensen zeggen... dat het een fantastisch idee is dat Amsterdam een beetje mag groeien. Het is, het is een stad die, die meer dan welke stad in Nederland ook aangeeft... dat de, de stad weer helemaal terug is. Dat iedereen dicht wil wonen bij elkaar als het er maar een, uh, veel te doen is. Mm -hmm. Ja, en zonder IJburg was dat gewoon voor 30.000 mensen minder gelukt. Dus ja, ja dan, dan, dan, dan maar een beetje ander uitzicht, zou ik zeggen. Van nee, de nee, ik snap jouw punt, maar snap jij ook wat... Die mensen hebben daar uh, drie eeuwen gewoond of zo, of heel lang. Nou, individueel en, in ieder geval dus. Nou ja, maar ja. hele families zijn er doorgetrokken... Ja. met Kara uh, en Reuma van het vocht. En ja, ineens komt daar zo'n wijk uit, uit het water omhoog. Ja, nou ja, laten we zeggen, als iets nieuws wordt gemaakt, is het wel leuk als het, als het mooi ook is. En mm -hmm. uh, ja, dat is niet altijd gelukt. Ik denk dat als je de laatste jaren kijkt naar wat we, wat we hebben gemaakt... is ook heel veel uh, lelijkheid aan toegevoegd. Ja. En ja, ergens vind ik ook wel dat een planbureau zich daarmee bezig moet houden... Met, met, met wat je zou kunnen willen. Even, dat vind ik een goed voorbeeld. die, die het tweede kabinet Balkenende heeft geloof ik ooit de op- en afritten... naar snelwegen teruggegeven aan de individuele gemeentes... door te zeggen, daar mag je uh, industrie vestigen... Waardoor Staphorst nu ook een mini-industriegebiedje heeft met drie lelijke ijzeren blokkendozen. Waardoor je het Staphorst niet meer ziet liggen. Ik, zeg, ik vind dat nou typisch iets waar ik als planbureau had gezegd: jongens, dat moeten we niet doen. Ja, kijk, wij, wij, zijn, geen, uh, wij zijn geen provincie of zo. Hè? Maar nee. uh, de provincie had daar uh, andere keuze kunnen maken, natuurlijk. Maar en gewoon vanuit was, werd het van Landelijk gestimuleerd: hè? van uh, toe maar, leuk. Ja, nou ja. Ik denk wat dat betreft, dit, dit zijn de jaren waarin we achter onze oren krabben. Hoe hebben we al die dingen toe kunnen laten? Want het ligt vaak verkeerd, maar het ligt ook gewoon heel veel te kosten. He, die gemeenten hebben overal zichzelf uh, aardig in de, haren, in de nesten gewerkt mm -hmm. met, uh, met bedrijventerreinen. En uh, er is straks helemaal geen geld meer om die oude terreinen mooier te maken. Dus uh, nee, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat wat dat betreft, uh, als je op niveau van een regio of een provincie zegt van... nou, hier dan wel, en dan houden we het ergens anders heel erg mooi. Dan was het land mooier geweest dan als alle gemeenten dat voor zichzelf deden. Ja. Dus ja, ruimtelijke ordening is, is wel een traditie... Waar je, waar je heel zuinig op moet zijn, vind ik wel. Je zei net van, alle natuur- en, en ontwikkeling in Nederland... is altijd vanuit een soort nutsbeginsel uh, ontstaan. Van, wat hebben we eraan? Wat levert het op? Uh, hoe gaat dit rapport, dit nieuwe plan van jullie, wat je morgen... Gaat, gaat aanbieden. Je zei, er wordt niet meer groots gekeken naar Nederland. Hoe, hoe groots kijken jullie in dit plan? Nou, wij Ik denk dat wij uh, wat wij hebben gedaan, we hebben gedaan. Dus, we zijn dus begonnen met te vragen in de samenleving hoe mensen over natuur denken. En uh, wat, wat zij eigenlijk zien als kansen en dergelijke. Dus mm -hmm. we, we hebben een. Die maatschappij er heel erg bij betrokken. En zijn gekomen tot vier richtingen. We zeggen, er zijn eigenlijk vier conceptuele richtingen van daarover nadenken. Die, die vitale natuur, dat zijn die grote gebieden van de Wadden. Eh, bijvoorbeeld en waar ik het en net over had. Daar zou je kunnen zeggen, daar doen we heel veel aan met die ecologische hoofdstructuur. En, en met de internationale verplichtingen. Mm -hmm. We zeggen, ja, je hebt ook beleefbare natuur. Natuur waar die je echt kan gebruiken. Op allerlei manieren heb je dat natuurlijk. Uh, er zijn hele ironische foto's van wat er gebeurt op een zondagmiddag uh, rond steden. Dan is het een drukte van belang van uh, trimmers, uh, fietsers en uh, wat al niet. Maar ook natuurlijk, uh, ik uh, woon aan de kust en die kiteservice bijvoorbeeld. Die zijn mensen natuurlijk die optimaal gebruik maken. Ja. En op een fantastische manier vind ik van, uh, van de natuur. Dan heb je die uh, functionele natuur. Dus allerlei dingen die de natuur voor ons organiseert. Duinen, ja, die zijn niet bedacht, die liggen er... maar die, die hebben wel een functie. Zijn ze er niet, ja, dan moet je een dure dijk aanleggen. Ja. En hm. uh, zoiets als uh, Mijndel bij, bij Wassenaar... dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Maar daar halen we drinkwater uit... Het helpt ons tegen de zee. En het is ook nog een prachtig mooi recreatiegebied. Dus mm -hmm. nou, dat, is, dat is functionele natuur. En daar kan je eigenlijk veel meer mee doen. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we mee gaan maken straks. Je zet er zijn vier richtingen. Ja, de vierde is inpasbare natuur. Van, ja. Ja, je kan ook kijken van nou, laten we natuur dan eens ondergeschikt maken. Dus niet altijd natuur voorop. Maar kijken van stel nu dat je, dat je ergens gewoon bouwt. Zou dan natuur kunnen meeliften. Dat hebben we. We hebben al die kijkrichtingen doorgerekend. van Wat betekent dat dan voor biodiversiteit? Wat betekent dat voor, voor recreatie? En, en dan kon je als politiek meer keuze maken, was ons idee. Wat willen we eigenlijk? En dat is eigenlijk de vraag die wij voorleggen. Van nou, gebruik dit palet nou eens om na te denken... waar willen we naartoe in Ja, 20 want keuzes jaren? moeten er gemaakt. Hè? Want er wordt bezuinigd. Het, het zal in de toekomst ook niet echt een vetpot worden. Dus ja, er gaan dingen sneuvelen. Ja, en, en ik tegelijkertijd denk ik dat als je dat slim aanpakt... dat er allerlei dingen gebeuren. Zoals aanleg van wegen, maar aan, ook aanleg van, van dijken en dergelijke. Als je een breed gedeeld natuurbegrip hebt... dan kun je daar ook nieuwe natuur mee maken. Is het niet zo breed gedefinieerd door jullie... dat het eigenlijk altijd wel goed is... als er nog een, nog een graszoetje ergens geplaatst wordt... of een boompje geplant, dat je dan zegt... nou, is er ook weer leuk wat groen bij. Er staat wel een lelijk huis of een, een malle weg is er aangelegd. Maar goed, het is ook weer wat groen. Dus dan zitten we weer goed met z'n allen. Ja, kijk, maar dan, dan doen we iets tegen onze traditie in. Want in Nederland hebben we wel een traditie van uh, trots zijn op het landschap... en, en trots zijn op, uh, op, op dijken en hoe je ze aanlegt. Mm -hmm. En uh, daar kun je die natuur echt serieus laten meeliften. Ik bedoel, dat het in Groningen niet is misgegaan... heeft er ook mee te maken dat die overloopgebieden er waren. Wat waren dat? Natuurgebieden. Ja. Uh, die, die ruimte voor de rivier... Ja, dat, dat moeten ze internationaal, zou ik eigenlijk, bussen Japanners verwachten... om daar naar te kijken. Want dat hebben we zo ontzettend slim gedaan. We hebben die rivieren die ons echt kunnen bedreigen. Meer mm -hmm. op korte termijn dan, uh, dan de kust. Die, die rivierdijken hebben we allemaal verhoogd. We hebben alles gedaan om die grote watermassa af te kunnen laten vloeien. Maar wat je ziet, is dat we daar ook allerlei natuur hebben gemaakt. Dat we allerlei andere dingen eraan hebben toegevoegd. Ja, ook heel dubbel, hè? want je hoort ook uit het veld... Uh, bij Kampen wordt elfde eeuws landschap omgeploegd... want er kan over dertig jaar eens een rivier overstromen. Ja. En dan denk je, ja, daar, daar is elfde eeuws landschap weg. En, dan ja, denk ik, maar ik vind dan moet je wel vaak even goed kijken of dat wel zo is. Want vaak is het juist zijn die, die landschapsarchitecten die ermee bezig zijn... die kijken heel goed naar de geschiedenis van die landschappen... en proberen dat heel goed als uitgangspunt te maken. Dus en je hoort zo dingen, punt... snap je wat ik bedoel? Je hoort ook van... Je had het ook gewoon zo kunnen laten en zorg voor wat overstroomgebieden. En dan als er wat schade is, dan geef je daar wat geld aan. En dan, er wordt nu alleen maar gegraven en omgeploegd. Misschien helemaal niet nodig. Dus er is heel veel gelijk in de markt. Dan heeft die weer een beetje gelijk, dan die weer. Dus voor de eenvoudige consument zoals ik is dat moeilijk... Te, te, te kijken wie er nou precies gelijk heeft. Ja, ik vind, ik vind het aardige van zo'n ruimte voor de rivier... Dat, dat de overheid daar gewoon zijn kerntaak heeft genomen. Bij dat water is dat ook makkelijk. Hè? Dan zeggen we gewoon, het moet 18.000 kuub zijn. Dat moet erdoor kunnen. Dit is de dimensie. En als u een beter plan heeft voor hetzelfde geld, dan mag dat. Of als u er ander geld weet te organiseren... en dat dan een beetje ja, ik, subtiele... hoor dan, ik hoor dan altijd dat dat niet mag, die andere plannen. Nee, dan... dat is in dit geval expliciet wel het geval. Oh, Oké. Okay. Nou. Ja. En daar, dat heeft ook echt tot veel meer draagvlak geleid. Mm -hmm. uh, dus... Nee, wat dat betreft, natuur uh, heeft ook bij dat soort dingen, die dus niet sec met natuur te maken hebben, uh, echt wel baat gehad. En dan even terug naar de, naar de eerste kijkrichting. Die grote ecologische hoofdstructuur, ja, die, die komt er niet helemaal. Hè? Bij jullie wel of ook niet? Nou, kijk, de, de gedachte was oorspronkelijk dat die in 2018 af zou zijn. Nou, dat, dat, daar wordt eigenlijk van zeg ik, ja, niet op die uh, grote die was bedacht. Uh, ik denk zelf dat het belangrijkste is dat je. Dat idee van zo'n netwerk overeind houdt. En ja, 2018, dat is ook maar eens bedacht. Ja, dus dat is waar, maar het was dus... niet zomaar een willekeurig structuurtje. We hadden met elkaar heel goed uitgedacht dat het precies zo het land door moest lopen... omdat dan de biodiversiteit de meeste kansen had. De beesten konden ook rondtrekken, konden op Duitsland en België ja. aansluiten. Daar had, had nou ja, En we hebben ons daar nu internationaal toe verplicht hè, om dingen te doen... en daar was dit het middel voor. Maar goed, als, als, als het een periode is van alles terug moet... dan zal er ook wel wat met de natuur gebeuren... Maar het idee is dan, lijkt mij, dat je moet proberen... Uh, dan weer op te kunnen loeven als er, als er weer ruimte is. Ja, maar dat dus... hoor ik nu niet bij het beleid van Bleker. Dat is echt een beetje zo van, nou, ik doe het heel goed. Er gaat ook geen geld af. Ik heb echt het gevoel dat, dat me een beetje een poetsgebakken wordt af en toe. Nou ja, het ingewikkelde is dat het beleid... ook nog door anderen moet worden uitgevoerd. En uh, nou ja, daar zijn, uh, dat is nog niet helemaal gerealiseerd. Hè. De provincies die zeggen, ja... We willen het wel overnemen, maar ja, de voorwaarden waaronder. Dus daar is nog, dat is nog allemaal in gesprek. Mm -hmm. wat, wat gaat daar morgen nu mee gebeuren? Want die, die vier kijkrichtingen hebben jullie nu doorgerekend. Ja, morgen gaat het eigenlijk niet over, over die bezuinigingsopgave. Morgen gaat het echt over wat moeten we daarna gaan doen. Dus wat moet je, waar moet je nu aan gaan denken? En uh, welke visies zou je moeten hebben op dat landschap? Eentje die, die ik denk uh, mensen nog niet zo goed tussen de oren hebben... maar wel heel erg van belang is... Uh, we gaan energie opwekken in Nederland. Uh, uh, net in het nieuws was dat de olie duurder wordt. Nou, uh, ja, Ik denk uh, dat we daaraan zullen gaan wennen, dat, dat soort berichten. Die olie wordt natuurlijk uh, schaarser en duurder. Er zijn meer mensen in China die hem ook willen hebben. Mm -hmm. Dus hernieuwbaar is, een, is gewoon een must. En hernieuwbare energie, dus windenergie en, en, en, en uh, zonne-energie... die kan je niet alleen maar... Importeren. Dat zullen we ook in Nederland moeten opwekken. Mm -hmm. Dat zijn dus die grote windmolens. Die windmolens zijn echt groot. He, die hebben een, die, een, een, een paal van 120 meter hoog... en dan zitten er nog wieken op. De, dat, dat zijn grote dingen. Daar moet je over nadenken... En dan moet je ook over nadenken waar wil ik die dingen hebben. Ja. Dus dat is een landschapsopgave. Dat hebben jullie in zo'n richting bekeken ook. Ja, ja dat, dat is die functionele natuur, daar zitten, zitten dat soort projecten in. En wat heb je dan, maar, wat heb je gemerkt met die windmolens? waar moeten die? Moet dat bij Urk of moet dat bij nou, zitten? Ik, ik denk dat je in die in die wind ziet iets heel interessants. Aan de ene kant heeft de overheid gezegd, nou dat is zo complex, dat, dat trekken wij naar ons toe. En dan gaan ze optimale locaties bepalen, waar de wind het hardst waait, natuurlijk. Ja. Maar ja, je kan ook vanuit mensen denken. En ik denk dat, eh, dat we daar een wereld te winnen hebben. We hebben dus zo'n rapport geschreven deze zomer... de energieke samenleving... Waar ik de overheid aanraad. denk nou eens wat meer vanuit maatschappelijke initiatieven. Mm -hmm. Want als burgers eigendom hebben van die windmolens. dan vinden ze vaak het wel gaaf dat dat ding draait. Want dan zijn ze namelijk gewoon geld aan het verdienen. Hè? Bij hun eigen boerderij in Friesland is het geen probleem. Nee, dus die en... boeren in Flevoland is ook een fantastisch uh, voorbeeld natuurlijk. Die doen dat allemaal. Die verdienen daar een goede boterham aan. Als je, uh, je ziet ook in steden dat, dat burgers dat veel meer willen. Hè, in coöperaties uh, samen energie opwekken. Nou, dat, dat gaat natuurlijk wel wat betekenen voor het landschap. Die discussies hoor je in Duitsland erger. daar heb je echt akkers vol met, uh, met zonnecellen. Uh, ik vind ze niet nee. zo fijn, hoor. Nee, nee ze, ze zijn niet zo fijn. Of maar als je aan de je andere uit kant, Zwitserland, Duitsland inrijdt, zie je alle daken vol met blauwe grote zonnepanelen. En dat, ook op historische boerderijen, is helemaal volgen smeten. Ja, nou ja, dat vind ik nou wel een leuke discussie. Oef. Want wat is nou, wat wil je nou uiteindelijk dan? Ja, wil je dat het er mooi uitziet of vind je het mooi dat je je eigen energie kan opwekken? Nou ja, misschien moet je wel naar dat laatste toe, omdat je geen keus meer hebt, maar daar zijn jullie voor. Dus dat, dat moeten jullie dan zeggen, dat kan niet anders. Want ik denk dan van, kan het nou niet slimmer en mag die oude boerderij nou gewoon een boerderij blijven? Nou kijk, die, ja, die oude boerderij, die, die, daar hoeft dat natuurlijk niet per se het geval te zijn. Maar je moet er wel over nadenken waar je, waar je echt die klappen kan maken. Mm -hmm. En als je dat nalaat, ja, dan, dan ontstaat het overal. En dat is een beetje wat nu aan het gebeuren is. Hè? Dus het is te weinig een soort uh, afwegingskader wat je waar wil. Ja. Um, maar ja, ik denk als je dus meer macht in de regio legt ook uh, over dit soort beslissingen, dat je kan verwachten... dat daar ook die discussies plaats gaan vinden. Provincies zijn daar heel erg cruciaal in. Je merkt dat nu in Groningen. Daar, daar hebben ze die discussie op dit moment. Ja. Willen we ze wel of willen ze ze niet? Nou, ik vind het in uh, bijvoorbeeld zoiets als dat Eemshavengebied fantastisch. Ik vind het dat, dat je als je in die industriegebieden rond uh, de Rijnmond... of uh, inderdaad bij die Delta werken, nou, daar kun je echt... Uh, stevig aan de gang. Daar ja. voegt het gewoon ook uh, kracht toe aan het landschap. Nou, want Daar, daar is het eigenlijk al klaargelegd, bedoel je? Ja, en eh, kijk, die Oostschelde kering... En Urk denk ik dan, misschien moet het dan maar niet. Want, ja. Uh, ja, je ontkomt er niet aan om op een aantal plekken het uh, toch te doen... Waar, waar niet iedereen het ermee eens uh, zal zijn. Mm -hmm. En uh, dat, dat geldt ook overigens voor de, voor de kust... En uh, die hebben we ook in deze studie voor het eerst goed meegenomen. De Noordzee, ja, dat is raar. Hè? Die, die Noordzee is zo ongelooflijk druk. Daar, ja. uh, de, daar, daar is dus ruimtelijke ordeningsbeleid nodig. En uh, al helemaal voor die, voor die windenergie. En daar geldt eigenlijk: ja, hoe dichter bij, hoe goedkoper. En dichter bij de kust. Hoe dichter bij de kust. Ja, daar is het ondieper. Ja, en dan, uh, ja. Um, maar dan moeten we wel bedenken waar willen we dat en waar willen we dat niet. Nou, wat we nu voor het eerst zien is dat die windparken op de Noordzee... Dat die blijken te zijn ontdekt door de vissen. Dus die vissen die, die zeggen, ah, dat is een mooi stukje waar die vissen niet kunnen komen. Dus daar gaan wij, gaan wij aan de gang. Dus die, Ook daar zit je dan weer met een soort, soort de droom voor de biologen van, en de ecologen. Laten we eens gaan kijken of die windenergie en die ecologie elkaar kunnen versterken. Nou. Dat zijn interessante kijkrichtingen, vind ik. Dat vind ik wel heel bijzonder, ja. Dat dat ineens totaal onverwachte nieuwe dimensies gaat krijgen. Precies, dat is niet zo bedoeld. Maar dat... En op die Noordzee is het ongelooflijk druk voor de, voor, voor de koopvaardij ja. en alles. Dus dan moet je heel goed uh, denken. Maar hier blijkt dus dat je wind en ecologie... dat die dus uh, plaatselijk heel goed samen kunnen gaan. Dan komen er heel veel dingen langs, hè... Uh, uh... Regelgeving merk je af en toe van de, hoeveel moet de centrale overheid doen? Moet het provinciaal? Moet het bleken roept ineens? Nou, dat kan wel op gemeentelijk niveau of zelfs particulier niveau. Hebben jullie dat ook doorgekeken? Van, van, waar, waar moet het centrale gezag zitten? Want anders krijg je inderdaad overal een windmolentje of hier en daar een paneeltje. Als het uh, nu gaat over uh, windenergie en dergelijke. Nou, over, eigenlijk over de, alle kijkrichtingen van jullie. Waar, waar, nee. waar zit de grootste kracht? Nou ja, Um, ik denk dat met die, uh, met die wind heel erg van belang is. Dat de overheid een, een, een langetermijn verhaal vertelt over wat ze wil met, uh, met die grote klimaatopgave en energieopgave. Dat missen we in Nederland heel erg. En uh, dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook bedrijfsleven bijvoorbeeld heel nadrukkelijk. Uh, dus de overheid heeft eigenlijk een hele belangrijke rol te spelen in het hebben van een verhaal op de toekomst omdat uh, ja, industrie wil gewoon ook investeren en die willen zekerheid hebben in de toekomst. Als wij dat, dat verhaal niet vertellen, hè, dan, dan blijven die investeringen achter. En uh, Ik ben eigenlijk uh, in de jaren dat ik nu bij het planbureau werk... onder de indruk geraakt van wat je ziet als je op dat dashboard kijkt van, van het milieu. Mm -hmm. En uh, doordrongen geraakt van de noodzaak om wat te doen aan die verduurzaming. Ja. En een van de opgaven die ik voor ons ook zie is om door te rekenen of een nieuwe economie een goed draaiende economie op die groene lees denkbaar is. En als we dat willen doen, dan moet je ook gaan nadenken... wat is dit nieuwe overheid? En dat zal een overheid moeten zijn... die heel veel maatschappelijke initiatieven ruimte geeft. Maar wel op die goede ecologische lees. Dus het idee van bijvoorbeeld het beprijzen van, van, van CO2-uitstoot... die dus verbonden is met, met oude brandstof als olie en gas... Mm -hmm. Dat is denk ik echt iets wat een centrale overheid moet doen. En misschien eigenlijk zelfs wel een Europese overheid. Ja. En zo kun je het afpellen, Maar ik denk dat de, de initiatiefrijkdom die komt gewoon echt van, van burgers en van bedrijven en van boeren. Ja, en ondertussen praat je dus vanuit een relatief eenvoudig planbureau... over alles. Ja. Ja, want je gaat, jullie bepalen nu stiekem even... hoe het landschap er over de komende dertig jaar uit gaat zien... Nee, dat is helemaal niet zo. Wij, nee, het is heel groot Wij, wij leggen doen. een aantal dingen neer. Van, mm -hmm. hey, kijk eens op die verschillende manieren Dat is ons privilege dat we daar twee jaar aan hebben kunnen werken. En dat je probeert daarmee een discussie goed te laten verlopen. Dus ja, dat... maar, ik, ik probeer even punten te maken dat het zo enorm veelomvattend is. Ja. Hoe leuk ook overigens. Ja. Maar jullie bepalen ten eerste wat we gaan zien de komende dertig jaar. Hoe gaat het land eruit zien? Wat gaan we daar in onze directe leefomgeving van voelen? Want je zei, voor heel veel mensen is de natuur... Iets wat heel dichtbij is, waar je je hondje uit kan laten en zo. Ondertussen, hoe komt die groene economie om de hoek? Ja. En we hebben we nog heel veel meerwaardes van dingen... die jullie misschien ook nog niet eens kunnen, kunnen bevatten nu... Wat, wat dat allemaal nog aan extra's gaat opleveren? Ja. Nou, ik heb gemerkt dat inderdaad wat wij doen vanuit zo'n planbureau... dat dat uh, type functies zijn die niet automatisch zijn belegd. Want uh, ja, de watermanager die doet het water. De wegenman die doet de wegen... En uh, juist dat bij elkaar denken van die verschillende zaken, daar ligt de meerwaarde voor ons. Dus die, die visiekaart die wil ik ook echt, uh, echt veel meer gaan spelen. Omdat mm -hmm. dat eigenlijk mensen op een positieve manier uh, dwingt om na te denken over keuzes. Die, die groene economie, dat, dat triggert mij meteen enorm. Want ik hoor ook wel eens dat wij in het buitenland helemaal niet zo'n groene naam hebben, eigenlijk. En we staan nog steeds uh, ons gasvoorraadje erdoor te jassen. Uh, wat, wat, wat heb je gezien? De afgelopen twee jaar, waar, waar, waar droom je van? Wanneer gaat die groene economie natuur opleveren en mee helpen te betalen? Ik denk als wij uh, ons daartoe bekennen... als, als uh, duidelijker wordt dat uh, daar die waardeverandering... dat we die allemaal meemaken. Dus dan moet, mensen zijn niet altijd geneigd om een toek nieuwe toekomst te willen. Hmm. Durgedam is wat dat betreft uh, overal. Ja. Dus uh, daar moet je overtuigend zijn. En, en de overheid die heeft daar een bijzondere functie om te zeggen van dit, dit, hier liggen kansen. Nou, eigenlijk zo'n niet-ingeloste belofte zit bijvoorbeeld in die, in die gebouwde omgeving. Die woningen van ons zijn vaak niet goed geïsoleerd. Vooral als ze van voor 1980 zijn. Dus, en daar kun je uh, mensen dus een lage energierekening realiseren. Meer comfort. Uh, ja, en en uh, ja, ook toch een, een, een, iets doen aan een groot probleem... waar we nu te weinig aan doen, klimaat. Mm -hmm. We krijgen het maar niet voor elkaar om dat echt met z'n allen te willen. Terwijl daar nu bij uitstek in de installatiebranche... in de, in de kleine aannemers, daar liggen dus echt veel banen. Nou, als we die som nou eens konden maken... dus dat het, dat, dat geld daarvoor komt... Om, dat soort, om die gebouwde omgeving echt een slag te geven... Mm -hmm. waarbij iedereen ook kan zeggen, dit is een goed idee... ook voor die banen waar we echt op zitten te wachten... dan heb je een green deal die, die er echt toe doet. Maar dat is, nou, dat is een intrinsieke green deal. Maar vertaal dat nou eens ruimer naar... waar de natuur er ook echt baat van gaat krijgen... De natuur in de zin van... van de bomen de, de, en, ja. en de wateren. Nou, ik denk dat die natuur eigenlijk het meeste gebaat is bij de wens van alle Nederlanders... om die heel mooi te maken of heel mooi te houden. Mm -hmm. En uh, dat is dus, daar moet er veel meer uh, gevoel bij ontstaan. Wat, wat ik een interessante analogie vind is met het architectuurbeleid... We hebben eigenlijk tot 1985 was architectuur stond niet hoog op de agenda. Toen is er een heel klein architectuurbeleidje ontstaan met jaarboeken en wat subsidiegeld. En sindsdien zijn alle gemeenten aan het concurreren met mooie gemeentehuizen, mooie brandweerkazernes, mooie politie, mooie scholen. We hebben in Nederland prachtige nieuwe scholen. Dat is wel, ja. En die kwaliteitssprong die is dus die is gerealiseerd door beleid. Nou. Het zo weer nadenken over natuur, dat hadden we natuurlijk vroeger met Jacques P. Thijssen. Die dat allemaal ging in kaart brengen hoe prachtig het allemaal is. Nu gaat mijn hart weer open. Ja. En nu kunnen we. Dat maar is nog, nog een voor. Het? We zijn toch een soort, soort aangehard parkje aan het worden. Waar echt werkelijk alle rek uit is. Dat je denkt: nou, hier nog een paaltje of daar nog een boompje. En ik zie alleen maar steden uitbreiden, nog steeds inbreiding. Dat doet niemand aan. Nou, maar het, kijk, het, daar, het wordt alleen maar erger. Ik denk dat die, met die uitbreiding dat we het grootste, grootste gedeelte wel hebben gehad, eerlijk gezegd. Dat vind ik wel een dus dat die, als jij dat zegt, hoor. Dat die, dat die uh, sterke steden, die hebben echt de toekomst. En dat is niet alleen Amsterdam, dat zie je, zie je elders uh, ook heel nadrukkelijk. Waar we niet goed in zijn in Nederland is in kiezen... We hebben ook bijvoorbeeld discussies over megastallen, dierenwelzijn. Dat zijn hele belangrijke discussies. Die gaan niet automatisch dezelfde kant op. En op een goed moment moet je toch nadenken, waar wil ik nou wat? En daar hadden we toch ook meer verwachting van. Toen, toen Verhagen en, en Bleker samen in één ministerie gingen zitten... toen dachten we, nou, economie en milieu, dat, dat wordt een goede combi met natuur. En volgens mij weten ze van elkaar niet wat ze doen. Nou, die in die in die agosector heb je een aantal gebieden waar we gewoon op een uh, industriële manier. Uh aan landbouw doen. En dat zijn ook succesnummers. Dus daar, -hmm. daar, daar wordt goed geld verdiend, willen we niet zonder. Steeds meer maar, ponies krijgen we er ook bij. Dus, uh, <laughs> ja, daar verdienen we weer minder Ja, aan, die, die heb je niet zoveel aan. Ja. Nee. Maar uh, nee, die, dus zoiets als met die megastallen, ja, dat zijn eigenlijk vaak weer provincies die daar in zijn. En uh, die provincie leeft politiek helemaal niet, maar ja, die gaan er wel heel, heel in, in grote mate over. Mm -hmm. En als je nou. He, uh, jullie vier denkrichtingen heb je, heb je doorgedacht. Uh, we moeten groter kijken naar het land. Ik bedoel, dat is onze traditie, heb je geschetst. Uh, kan, kan je aangeven wat jullie gaan kwijtraken? Niet alles kan natuurlijk. Hè? Dus ook in jullie droomvisioenen ben je ook dingen kwijt. Zeg, nou, daar kiezen we niet voor. Nou, ik, ik, ik denk dat uh, een hele grote keuze ligt. Uh, of je eigenlijk dat wat internationaal... Uniek is, of je dat voorrang geeft op allerlei landschappen die we ook hebben, maar die, ja, die, die ook elders zijn. Dat is natuurlijk een grote keuze. Maar jij weet dan vast te die... noemen welke dat zijn. Nou ja, kijk. Uh, dus de Wadden de, hebben we dan de weer. De Wadden is natuurlijk heel erg uniek, maar bijvoorbeeld de Veluwe is dat veel minder. Um, we hebben wel heel fijn. Het wel, en het ja. grootste ononderbroken natuurgebied van West-Europa. Ik ga ook niet zeggen dat die weg moet. Ik, ik zeg alleen, als je zo'n keuze wil maken... dan moet je, kijk, moet je een uitgangspunt kiezen. Ja. Dat is ook wel beleid. En... Maar je zei nu alweer en-en. En. Nee, ik zeg Maar, maar, maar noem eens iets ik... wat we dan keihard kwijt gaan raken in jullie visie. Ik zeg van, nou, dat hoeft dan niet meer, dat kan, uh, kan weg. Ik denk zelf dat het niet goed voorstelbaar is... dat je uh, het Veenweidegebied... Dat je daar blijft bemalen, zodat daar uh, landbouw tot een lengte van dagen mogelijk is. Omdat dat, uh, ja, nou ja, dat landschap klinkt in. Mm -hmm. En uh, daar zul je denk ik uh, ja, op een gegeven moment met die waterstand iets anders moeten gaan doen. En, en, en die keuze die durven niet te maken. Dat, dat hele westelijke Nederland, die waterhuishouding, daar ligt nog een grote opgave. En daar moeten we wel een beetje voort gaan maken, vind ik. Ja, want dat, dat, dan krijg je nog meer verscheuringen en verdrogingen en verzakkingen en de hele ellende steeds. Precies, dus en, maar dat is wel gekoppeld aan welke plaats heeft daar de landbouw... welke land, eh, landschappen eh, vinden wij mooi. Want ja, als je daar rondrijdt en er zijn mensen die zeggen... ja, ik wil hier geen knutjes, dat begrijp ik natuurlijk ook wel weer. <laughs> Want dan krijgen we weer malle ziektes van. Nou ja, die, die knutjes die komen in principe natuurlijk met waterrijke landschappen. Ja. Dus ja, dat zijn uh, de politieke beslissingen die vastzitten aan het denken over de toekomst van natuur. Maar je bent ook nog nu zelfs in mijn optiek wel een beetje politiek. Want je noemt nog een paar kleine voorbeeldjes. Maar ik denk van uiteindelijk worden, worden toch radicale keuzes gemaakt. Want uh, ja, het is gewoon te duur om het allemaal in de lucht te houden. Dus in jouw... Ideale toekomst. Wat, wat, wat houden we? Als het echt allemaal heel goed gaat. Wat zien we dan in 2040? Ik vind zelf dat die, uh, die uh, slikken en schoren... dus die, wat we zien bij de wadden en dergelijke... dat dat iets is waar we keihard voor moeten gaan. En ik zou zelf... Het groene hart, is dat nog groen? Ja, ik denk het, ik denk het wel. Ik, het gek genoeg is het groene hart aan het krimpen. Hè? De mensen trekken eruit weg. En uh, op zich vind ik... Het groene hart echt iets wat, wat een unieke kwaliteit heeft, maar dan moet je wel zorgen dat daar ook gebruik van wordt gemaakt. Dus dan is het steeds meer rommelbouwtjes en toch die steden die nog iets weer in dat hart uitbreiden. Dus het, wordt, het staat enorm onder druk, heb ik altijd het gevoel als ik er doorheen rijd. Ja, nou ja, wat ik een enorm gemiste kans vind, is dat we die HSL eronder hebben gelegd hadden we nou die HSL daar mooie pootjes overheen gejaagd, en dan had iedereen dat landschap kunnen zien. Dat was al een hele, enorme trein, winst. Je? Vanuit de trein, ja, ja, ja. ja, Maar dat gaat wel heel snel, hè? Dus dan, en dan hadden we natuurlijk met dat geld ook daar landschappelijk dat kunnen versterken wat mooi is, want. De mooie plekken van, van het Groene Hart ja, die zijn ook wel op de vingers van, uh, van één hand te tellen. Uh, mm -hmm. En die liggen vaak heel erg onder druk. Dus uh, juist waar je, waar je zuinig op moet zijn... zijn die stukken die vanuit de grote steden goed bereikbaar zijn. Dus uh, midden Delftland, uh, tussen Zoetermeer en, en Den Haag, uh, rondom Utrecht. De Hei van Hilversum. Dat soort zaken, enorm ja. overgebruikte ja. gebieden zijn dat, ja. ja. ja. ja. De, en, de hoge snelheid al... zijn al pootjes door het natuurgebied, ik weet het niet hoor. Nou ja, nou, de GroenHart Hart is nog nooit verklaard tot een uh, natuurgebied. Maar uh, nee, ik, ik vind dat, wel, ja. dat idee van, uh, van de Randstad als groene metropool... dat dat een kans is die, uh, die wij nog moeten realiseren. Ja, mooi. En als het nou heel slecht gaat? Laten, laten, we, laten we gepast uh, in mineur eindigen? Nou, het, het punt is, als je geen grote keuzes maakt... dan, ja, dan overvalt het toekomstje. En dan, ja, dat is een, een gemiste kans natuurlijk. Dan wordt het een rommeltje, bedoel je? Dat, dat, dat weet ik niet, maar in een klein land is het, is het wel mooi om af en toe de lange lijnen ook een beetje te zien. Dus uh, dat je de overgangen, dat die, uh, dat die, dat die langzamer zijn. En uh, ik vind zelf dat, dat het ruimtelijke orde van Nederland een traditie is die we niet moeten verliezen. Ja, Maarten Haaier, dankjewel. Ik hoop uh, dat het uh, in 2040 nog heel mooi is in Nederland. En dan kunnen we daar samen op terugkijken, zijn we alle 280. Zometeen de stofwolken op en onder het bureau... met schitterende staaltjes, hoorspel, acteren en pijnlijke pauzes. Dan zijn wij terug met de tweede uur. En daar wil ik graag met u in praten over uw leefomgeving... en uw natuurbeleving. Met de vraag, wat levert de natuur in Nederland u op? Wordt u er rustig van of vrolijk? Wat doet u in de natuur? Wat neemt u er daarna mee van naar huis? Al die verhalen. Ik, ik loop en ik fiets veel in de natuur. Wat doet u daar? Uh, u kunt bellen 0800 1121 of stuur een e-mail casaluna.ncrv.nl of een tweet met de hashtag Casaluna. Tot zometeen. En uh, dank je wel voor je prachtige vergezichten, Maarten. Hartstikke leuk hier te zijn.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 Dan kan er een doden. Zijn er nog uilen met die moderne bestrijdingsmiddelen? Dat is een van de laatste. Die heb ik door de preparateur op laten zetten. Ga je die niet ervoor? Den heb ik gevangen? Dan zat hij bij mij boven de balken in het heu. Waarom? Om hem op te zetten. Maar dat zijn toch ontzettend aardige dieren? Voor de ratten ja, maar anders ben kring. kreng. Hoe heb je hem dan gevangen? Ik heb het vleeggaard dicht gemaakt en toen heb ik hem net zo lang een najaagd... met de rijk tot hem tegen de muur had. En toen ik mijn nek en Maar het was een kring. Want toen ik een paar uur later weer kwam van het land, leef ik nog. <laughs> ik weet niet of je wel eens jonge henen verdronken hebt. Maar die kunnen ook spannen. Meneer de bokken, zo is het wel genoeg. En zo genoeg? Ja, wie hebben genoeg? Wou je ook geen borrel. Ik kan gerust nog wat blijven.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 Dames, staat u al een klaar? <SILENZIEK> Juist! Ik hoor dat je ook. jenever gaat schenken. Natuurlijk ga ik jenever schenken. Toen dit bureau geopend werd, was er alleen wijn, sherry en. bord. En dat was al heel wat. De tijden zijn veranderd.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 Ik houd nog meer van limonade. Met een rietje? Met een rietje. Dan gaat het ook niet zo gauw. Ranja en Rojo. Juist. Maar ik heb wel een paar interessante nieuwtjes gehoord. Meneer Beert, Ja, meneer Hendricks? Ik moet wel mijn excuses aanbieden... voor wat er gisteren gebeurd is. Dat had niet mogen gebeuren...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 Ik denk. Omdat ik liever blijf leven. Hoe gaat het nu? Het hart reageert nauwelijks meer op die prikkels. En dan ben je moe. Dat is een hond. Het is toch een verdomde rotziekte.